De exit polls geven de linkse kandidaat Johanna een voorsprong op zittend president Basescu, maar het verschil is erg klein. Beide kandidaten beloofden in de campagne dat ze Roemenië uit de economische crisis zullen halen en de corruptie gaan aanpakken. Het Iraakse parlement heeft een nieuwe kieswet goedgekeurd voor de parlementsverkiezingen van begin volgend jaar. De belangrijkste partijleiders zijn het eens geworden over een verdeling van de zetels over de drie bevolkingsgroepen. Shiite, Soenieten en Koerden. Een eerdere wetsontwerp stuitte op verzet van sommige bevolkingsgroepen... en daarmee kwam het doorgaan van de verkiezingen in gevaar. Uitstel van de verkiezingen zou voor de Amerikaanse militairen... moeilijker maken om te vertrekken uit Irak. Bij rellen in Griekenland zijn honderden mensen opgepakt. Gemaskerde jongeren bekogelden de politie met stenen... stichtten brandjes en gooiden winkelruiten in. In Griekenland werd vandaag een 15-jarige jongen herdacht... die een jaar geleden door de politie werd doodgeschoten...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 Van jouw geest zitten woorden verborgen. Zij leiden graag een eigen leven en zijn het die voorverdeeldheid zorgen. Hoe k het als een onkruid maakt. Probeer hetzelfde te bieden. Want je wilt er immers perfect uitzien. maar je slijt. Van open uit zich loven.